Jelle Visser met het NOS-journaal. In Noord-Italië, vlakbij de grens met Oostenrijk... is vannacht een auto ingereden op 17 jonge Duitse wintersporttoeristen. Zes kwamen erbij om het leven, een onbekend aantal raakte gewond. Sommigen ernstig. De politie gaat uit van een ongeluk. De Duitsers van 20 en 21 jaar waren net in Bruneck in Zuid-Urol... uit de bus gestapt toen ze werden aangereden... De bestuurder van de auto overleefde het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht. Italiaanse media zeggen dat de man mogelijk dronken was. De VS hebben 52 Iraanse doelen geselecteerd. Die worden aangevallen als Iran een aanval uitvoert op Amerika of Amerikaanse bezittingen. Dat schrijft president Trump op Twitter na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani afgelopen vrijdag. Volgens Trump zijn de doelen belangrijk voor Iran en de Iraanse cultuur... Hij benadrukt dat er onlangs een Amerikaan werd gedood... en anderen gewond raakten bij een aanval... waar hij Soleimani verantwoordelijk voor houdt. De 52 doelen verwijzen volgens Trump naar de 52 Amerikanen... die in 1979 werden gegijzeld in de Amerikaanse ambassade in Iran. Reddingswerkers hebben in Cambodja een vrouw en een puppy... onder het puin van een ingestort gebouw gehaald... Het pand in aanbouw in de kustplaats Cap stortte vrijdag in. 36 mensen kwamen om het leven, 23 raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen. In Cambodja worden bouwvakkers bij hun werk vaak vergezeld door hun gezinnen. Waardoor het pand instortte is niet duidelijk. En in het Zweedse Malmö hebben vandalen het standbeeld van voetballer Slatan Ibrahimovic omvergetrokken. Het 3,5 meter hoge beeld is doelwit van, van Dalen sinds de Zweedse spits mede-eigenaar werd van voetbalclub Hammerby. Dat is de grote rivaal van de club waar Slatan zijn carrière ooit begon. Malmö FF. Bij boze supporters probeerde al eerder het standbeeld om te zagen. Sindsdien had de politie hekken eromheen geplaatst. Het weer, het is bewolkt. Lokaal kan er een spat regen vallen. In het zuiden komt soms de zon eventjes tevoorschijn. Het wordt vandaag 6 tot 8 graden.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 DWK Media. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. When I fall in love. It will be forever, or I'll never. When I give my heart It will be completely can feel Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. En we zitten hier aan tafel met uh, alle presentatoren van uh, de jazz op zondagochtend van, uh, bij ZFM. En de zaterdag. En de zaterdag tegenwoordig. Tegenwoordig ook op zaterdag uh, jazz. Maar dan niet van 10 tot 12, maar van 12 tot 2. Uh, wij hebben De tweede uur zijn we begonnen met een prachtige plaat van Laura Fitchie. Uh, het is van de LP Coast East. Deze is uh, niet in Europa te verkrijgen Deze is speciaal gemaakt voor uh, het Verre Oosten. Mochten mensen toch geïnteresseerd zijn om deze plaat te kopen... dan een mailtje sturen naar Laura Fici. Het staat op haar website en dan kunnen jullie deze plaat bestellen. Uh, ik geef het woord aan Jaap. Ja, uh, ook in de tweede uur uh, begin ik vanaf mijn lijstje... weer met een uh, cd die ik uh, afgelopen november in New Orleans heb gekocht. We komen weer uit bij de Marsalis-familie... Uh, maar deze keer niet bij papa, maar bij zoon Jason... Uh, Jason uh, maakte in uh, 2013 een uh, cd die heet In a World of Mallets. De stokjes die je gebruikt om de vibrafoon uh, te laten klinken. Uh, de cd staat vol met eigen composities van Jason. En uh, we gaan luisteren in een bezetting Jason Marsalis op vibrafoon... Austin Johnson op piano, Will Gobble op bas en Dave Potter op drums... Het nummer heet Louisiana Gold. En dat was uh, Jason Marsalis, de zoon van... Uh, ik geef de microfoon door aan Jeroen. Jeroen, wat heb jij klaarstaan? Oh, hier met die microfoon. Um, dat is het Gabriel Koen Jewish Experience. Ik kwam een album tegen van hun en dat album heet... The Jiddish Melodies in Jazz. Het is een album uit 2013. En daar vond ik een heel mooi nummer op. Dat heet By Meer <middels> Dat was het Gabriel Koen Jewish Experience... met mij me Mirbis bij Stouchen. Ja, dankjewel Jeroen. Uh, ik ben iemand die heel graag een boekje leest... of een tijdschrift leest. En uh, ik had een boekje van Mike Baudet. Dat is getiteld Lekkere Stukken. De allermooiste muziek die ik ken. Nou, Mike Baudet, die kennen we wel als cabaretier en als pianist. Maar die jongen heeft ook een vaardige pen om uh, boeken te schrijven. En hij heeft dan een stukje geschreven... wat ik jullie graag wil laten horen over een band, Gordon Goodwin... met een zangeres, Diane Reeves. En die, zingen het nummer, die zingt het nummer Too Close for Comfort. En wat schrijft Ma Mike Baudet over deze formatie? Ze zwingen de pannen van het dak. Wat zeg ik nu? Ze zwingen de pacemakers uit je borstkast. De meniscus tussen je knieschijven vandaan. De eilandjes van langerhans uit je afleesklier, De stents uit je kransslagader, De stoma uit je navel. De iris uit je ogen. Het tussenschot uit je neus. De keratine uit je haar. Ik zou bijna zeggen, ze zwingen de tepels van je tieten. En wat een arrangement, meesterlijk in de beste basie traditie met een trompetsectie die zo poepstrak is dat je spontaan hartritmestoornissen krijgt wanneer ze uithalen voor een klaterende salvo. Een pianist om je oksels bij af te graven. Muziek. Ja.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 When he's so close be sure beware on your guard take care while there's such temptation one thing needs to en uh, Gordon Goodwin, Big Fat Band... en die werden getypeerd door Mike Boudet... uit zijn boekje Lekkere Stukken. Edward? Ja, dat brengt bij mij heel iets anders. Ik had al in december uh, voor aangekondigd dat ik een uh, interview zou gaan doen met uh, Ben van den Dungen... de tenorsaxofonist. die een tribute uh, tour heeft aan John Coltrane... Uh, voor, uh, de muziek van John Coltrane. En ik heb hem geïnterviewd bij hem thuis in Den Haag... Um, dat interview is te horen op 26 januari, de zondaguitzending. En zal ik besteden aan de muziek van John Coltrane, maar ook aan die van uh, Ben van der Dungen zelf. En voor vandaag heb ik een nummer van John Coltrane van dat album uh, Blue World, dat uh, afgelopen jaar uitkwam, dat eigenlijk bedoeld was als een uh, soundtrack voor een film, maar nooit werd gebruikt. En uh, dat album werd dus uiteindelijk uh, vorig jaar gereleased. Maar de meeste stukken zijn eigenlijk bekende stukken in een nieuwe uitvoering. Uh, een daarvan is uh, Nijma, een bekend stuk van, uh, van John Coltrane. En uh, <coughs> dat stuk is, uh, komt uit 1964 met zijn klassieke kwartet. Elvin uh, Jones op drums, Jim Garrison op uh, uh, bass. En uh, dan zit ik even te denken wie heb ik nou hier? Oh, uh, McCoy Turner natuurlijk. McCoy Turner op piano, dat uh, was het. Ja, ik zat even te denken wie mis ik. Dus uh, Naima, John Coltrane en op 26 januari dus de special met Ben van der Dungen. John Coltrane met uh, Naima en natuurlijk McCoy Turner op piano. Hoe kon ik hem vergeten? Schande, schande. Maar goed, we hebben het nummer gedraaid en we gaan over naar iets anders. Ik wou nog wel zeggen, Ben van der Dung is uh, te zien in de pletterij in Haarlem op uh, 3 februari. Maar daarvoor ook nog in Scheveningen, Hoorn, Den Haag, Utrecht. gaat, uh, gaat het uh, gaat zien. Het is echt een moeite waard. Ik heb hem gezien in Groningen. Het is echt uh, fantastisch. Marco. Erik, oh ja, sorry. Erik. Ja. ja, wij gaan door met een uh, heel mooi eerbetoon aan de muziek van uh, George Gershwin. Namelijk uh, Tony Bennett. Tony Bennett die heeft, uh, zoals jullie weten, zijn spoor al ruimschoots verdiend. Dus hij hoeft eigenlijk niks meer te bewijzen. Maar puur voor zijn plezier maakte hij een uh, duettenalbum in 2018 met uh, Diana Kroll. En uh, ja, Diana Kroll kennen jullie natuurlijk ook. Een zeer gerenommeerde jazzzangeres. En uh, nou ja, in dit nummer uh, speelt uh, Bill Charlop en zijn trio uh, zeer vakkundig uh, op de achtergrond uh, dit nummer mee. En uh, nou, ik zou zeggen luister naar uh, Tony Bennett en uh, Diana Kroll. I've got rhythm, I've got music. I've got my man, who could ask for any more? I've got daisies in green pastures. I've got my man, who could ask for any more? Oh man, trouble. I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight. I got sweet dreams. I got my gal, who could ask for anything more? Who could ask for anything more? We'll <laughs> Naar en van dit uh, zingende duo gaan wij naar een uh, ander duo. En ik geef even het woord aan Jaap. Ja, en we hebben het hier over de drummers Buddy Rich en Gene Krupa. En dat betekent dat we een behoorlijk uh, stuk terug in de tijd gaan. Ik moest aan uh, deze giganten denken toen ik uh, 22 december in de krocht was... bij de uh, West Coast Big Band die daar speelde waar ook een fantastische drummer zat. Dat was een 18-mans formatie. En Frits Landersberg op vibrafoon. En uh, hun stijl, de stijl van die, die drummer... deed me denken aan, uh, aan de tijd van Buddy Rich en uh, Gene Krupa. En ik struikelde laatst over een cd... waar twee LP's uh, van deze uh, drumgiganten uh, zijn samengebracht. En van uh, de LP Burning Heat uit 1962... Uh, gaan we nu draaien. It don't mean a thing. Rich en Gene Krupa It Don't Mean A Thing uh, Alco Ja, ik heb uh, klaargezet uh, Never Will I Marry van uh, Nelsie Wilson Deze opname wordt gedragen door vier absolute toppers Cannonball Adderley op saxofoon Zijn broer Ned Eberley, Adderley op de trompet Joe is de laatste bekend van The Weather Report op piano en tenslotte Nancy Wilson met haar gouden keeltje ja, dat is een prachtig nummer. Luister en geniet. Ja, dit is natuurlijk niet Nancy Wilson. Wel kennen we al Adderley met Never Say Yes. Maar Nancy Wilson zei: Never will I marry. Dus dat is het nummer wat we eigenlijk willen horen. En dat gaan we nu beluisteren. MUZIEK Dat was Nancy Wilson. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Tony Coe. Hij heeft een, uh, is een Engelsman. Hij speelt klarinet, uh, fluit, sopraan, alt en tenor, sax. En hij heeft in Nederland opgetreden. In Nederland was er tussen 1971 en 1975... een uh, radioprogramma, The Metro's Midnight Music... geproduceerd door Joop de Roo. En daar zijn een aantal opnames van gemaakt. En de, uh, een van die albums heette Nortje Jazz Sessions... En daar komt het volgende nummer van, van Tonico, Reza. Luistert nog steeds naar ZFM Jazz, gezamenlijke uitzending van alle presentatoren van ZFM Jazz. Uh, Time flies als je goede muziek draait. Uh, we hebben veel liefhebbers van Big Band, denk ik, onder de luisteraars van ZFM, maar ook onder de presentatoren, Erik en Marco. Natuurlijk met Dennis van Aartsen. Ik draai altijd graag een alternatief daarvoor. Uh, dit is van Lutz Krajenski. dat is mijn favoriete organist, met een zanger. En dan moet ik even zijn naam weer zoeken Giuliano Rossi, maar in het echt heet die Oliver Perrault is eigenlijk een rockzanger en ze zingen hier een klassieker Leaving on a Jet Plane I'm ready to go Standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbye Now the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting and he's blowing its horn Already I'm so lonesome I could die You down So many times I play it around I tell you now They didn't mean a thing Every place I go I think of you Every song I sing I sing for you When I come back I bring you a wedding ring So kiss me And smile for me Tell me that you will. my backs are packed. I'm ready to go. Standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. So kiss me and smile for me. Tell me that Een het Jetplane van Lutz Krajinski. Gaan we door naar heel iets anders, Erik en Marco. Jullie hebben ook weer iets klaar liggen. Ja, Vertel we, ons wat het is. We hebben iets klaar liggen van Arnold Ludwig van Dijk. Oftewel Louis van Dijk. <laughs> <laughs> jullie wel bekend, lieve luisteraars. Fijn dat jullie trouwens luisteren. Louis van Dijk, ja. Ik heb me erin verdiept. Wat heeft die man een repertoire zeg? Ik heb drie A4'tjes met LP's, met nummers die hij uitgebracht heeft... Deze man is echt, uh, ja, echt een uh, muzikant uh, Pursang. Op uh, 28 november 2014 ontving Louis van Dijk in het Conservatorium van Amsterdam de, de aan hem opgedragen Louis van Dijk Award. En deze jaarlijkse award is bestemd voor talentvolle jazzcomponisten. Helaas is uh, Louis van Dijk sinds 2017 behoorlijk ziek. Hij heeft uh, ziekte van Alzheimer. En uh, hij heeft in 2018 op het Loosdrecht Jazz Festival definitief zijn carrière afgesloten. En hij woont uh, deze dagen in een verzorgingstehuis. Nou, dat gezegd hebbende gaan we luisteren naar uh, een nummer van Louis. En dat heet uh, Just the Way You Are. MUZIEK Van Louis van Dijk zijn we alweer bijna gekomen aan het einde van het programma. Het laatste woord voor vandaag is aan Jaap. Ja, dankjewel uh, Edward. We gaan inderdaad uh, richting het laatste nummer. Maar voordat we dat doen, uh, wil ik u namens uh, het hele presentatorenteam Edward, Marco en Erik, Jeroen en natuurlijk mijzelf u een heel goed en jazzy 2020 wensen. En we gaan luisteren als laatste naar een nummer van Greetje Kouwveld. waar zij op Vlugelhoorn begeleid wordt door Ak van Rooyen. En dat brengt mij bij volgende week Zondag Theater in de Krocht... waar Ak van Rooyen samen met Juraj Stanic een fantastisch concert gaat geven. Ak is 1 januari van dit jaar 90 geworden en hij heeft daardoor... Uh, de Orde uh, Officier van Oranje Nassau ontvangen. uit de handen van de loco-burgemeester van Amsterdam. We luisteren van de CD A Song for You. Geertje Kaufveld. Jan Menu Bariton Sax. Ak van Rooyen Flugelhorn. Maten van der Grinten Gitaar. en Jan Voogd op Bas. All right, okay, you win. Dit Tot. was ZFM Jazz voor vandaag. Tot volgende week. Tot ziens en maak er een mooie dag van.